7 uur Jurist Dubinetski met het NOS journaal. In Duitsland zijn twee mannen uit Arnhem opgepakt die aan de internationale jihad in Syrië wilden meedoen. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. Op verzoek van Nederland werden de mannen van 21 en 26 in augustus in het Duitse Kleef aangehouden. Een auto lag vol met gevechtskleding, geld en nieuwe telefoons. Ze worden binnenkort overgeleverd aan Nederland. Op een school in Sparks in de Amerikaanse staat Nevada... zijn bij een schietpartij twee doden en twee gewonden gevallen. Volgens de politie is de schutter uitgeschakeld... maar het is niet duidelijk hoe dat is gebeurd. De school is ontruimd en volgens de politie is iedereen nu veilig. Nederland stapt naar het internationaal zeerecht tribunaal om de medewerkers van Greenpeace in Rusland vrij te krijgen. Dat heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gezegd. Rusland houdt het Greenpeace-schip Arctic Sunrise aan de ketting... De bemanning werd opgepakt bij een protest tegen boringen in het Noordpoolgebied. De Syrische president Assad heeft laten weten dat hij volgend jaar meedoet aan de presidentsverkiezingen. Ondanks de burgeroorlog, die aan meer dan 100.000 mensen het leven heeft gekost, denkt hij niet aan opstappen. Hij ziet geen bezwaren om aan te blijven. Begin deze maand zei Assad nog dat hij twijfelde over een derde presidentstermijn. In Rotterdam ligt de overslag van containers bij de terminal van APM nagenoeg stil. Dat is het gevolg van langzaamaan acties die nu al twee weken duren. Er is een conflict over de overgang van een deel van het personeel naar een nieuwe terminal van APM op de Tweede Maasvlakte. Daar krijgen ze volgens de vakbond minder vakantiedagen, slechtere werktijden en eentoniger werk. Het weer bewolkt en in het westen en noordwesten regen of motregen. Morgen geregeld zon. Het wordt behoorlijk warm voor deze tijd van het jaar... met maxima van 18 tot 22 graden. Woensdag en donderdag valt er een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. ANW-verkeersinformatie. De avondspits is voorbij, maar dat geldt nog niet voor de A67... Eindhoven richting Venlo, want daar staat een lange file. Tussen Geldrop en Asten, 12 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.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 Wat is eigenlijk de relatie tussen Shell en Iran? En wat doe je als journalist als Shell daar niets over wil zeggen? Het antwoord is dataonderzoek en bladeren door de juiste files. Spioneren met je laptop. Vanavond in tegenlicht Big Data, de Shell Search. 9 uur bij de VPRO op Nederland 2. Eén enkele noot en het is er. Een sierlijke voet strekt zich, een gespannen snaar trilt. Het verbaast je. Kleuren spelen. Je verbeelding maakt een sprongetje...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 Onze gasten leek voorbestemd voor het ballet, totdat ze zwaar geblesseerd raakte bij een achterwaartse flikvlak en besefte dat ze nooit meer op niveau zou kunnen dansen. Waarna zij zich op acteren storten. En dat lukte, al was de weg daarheen geplaveid. met middelen die niet goed voor je zijn. Maar dat was toen en nu speelt ze de moeder... in de nieuwe tv-serie Zusjes. Die moet toezien dat haar dochters het huis uitgaan. Hier is Terence Scheurs. Uw presentator is... Jaddy Brouwer. Nou, Joost Prinsen maakt het wel heel spannend... Nou, met middelen ja. die niet goed voor je zijn. Ik ben nou zelf nieuwsgierig <lacht> naar wie ze is. <lacht> ja, wie zal ze zijn? En hoe is dat trouwens? Als, als je Joost Prinsen zo hoort zeggen... en na die dubbele flikvlak achterwaarts... Moet een, hoe oud was je? Uh, het was in... even kijken, in 97 was dat. Uh, ja, dat zeg ik goed. Uh, toen was ik een jaar... Of ik denk 22, 21, mm. 22. En toen. Uh, ja, dat. dat, dat uh, het is heel gek om het nu door iemand anders te horen. Ja. juist. Omdat het nou. Om, dat houdt ineens. Uh, het beeld ineens wat, wat sterker vast, zeg maar. Ik, ik schrik er ook altijd wel weer van. Als iemand anders het uh, benoemt. Ja, mm. ja omdat, het, omdat het je hele leven volledig uh, verandert uh, op dat moment. En veranderd heeft tot nu toe. Gewoon het feit dat je. Mijn grootste passie was, was vroeger uh, dansen, ballet. Dat was mijn manier van communiceren en, en daar kon ik alles in kwijt. En als dan vervolgens door um, de onhandigheid en, en oververmoeidheid. Um, ja, dat je ineens uitgeschakeld wordt en dat je het vanaf je nek uh, inderdaad. dat het bewegen niet meer mogelijk is. Dan, uh... Je was een hardcore danser, hè? al heel jong ja. begonnen. En ja. je moest en je zou. En ja. Het ging ook waanzinnig. Ja, hou op zich uit. Ja, mijn vader en mijn moeder die kregen een punt op hun, <laughs> op hun hoofd. Gewoon van: Oh, alsjeblieft, iedereen wil de beste danser worden. Van, en hoe, hoe, hoe wil je dat dan gaan doen? Maar ja, ze merkten aan de andere kant ook dat, dat ik een, wel een persoon ben dat als ik, als ik echt iets wil doen, dus als ik ja zeg, dan is het ook 100% en dan ga ik daar ook ja, voor. Ja, ik zie het aan de veelheid in je oog. En, <laughs> hebben ze het op beeld? <laughs> het is niet op beeld, het is maar, radio. Ja, precies. Nee, maar het is, het is een... Uh, dat, dat maakt... Dat, dat zorgde ervoor dat, uh, dat de geloofwaardigheid ook... ook de, daar was dat mijn ouders zeiden, oké, okay, prima, maar als je proper duizend, maar wel gemiddeld goed staat, dan, mm -hmm. dan zullen we zien hoe of wat. Dus van de beletacademie vooropleiding ging ik op een gegeven moment... naar de vakopleiding. En als je dan met de propeduizen... Uh, als ik die dan uh, met papiertjes voor, voor de neus van mijn vader neerleg... en, uh, en ineens gemiddeld een 8,5 een, acht en een half, uh, staat... terwijl ik mijn mavo uh, amper heb afgemaakt... en, en hij uh, geen woord kan uitbrengen... maar in tranen, met trotsheid... potverdomme, uh, ze kan het dus wel... Mm. Dat, dat was voor mij genoeg bevestiging. En als alles dan ineens afgelopen is en je, en je hebt niks te zeggen over je lichaam, niet eens over Met die je ene dubbele flik vlak achterwaarts. Wat, wat was het? Een, een, een uh, Gewoon school? Uh, ja, het was tijdens uh, uh, acrobatiekles. En ik had, uh, je, hebt, uh, je had uh, wat het, uh, een trampoline. En dan had je een twee eentje was een soepele vering en eentje een stugge. En het zou dus uh, de stugge moeten zijn: het was het dubbele. Dus die veert harder door. En, uh, en toen heb ik dus uh, ja eigenlijk vanuit schrik... Je weet ook niet hoe of wat, maar ik, ik ben dus op mijn voorhoofd beland. En dat was eigenlijk einde verhaal. Wat wel heel gek was, want ik lag op mijn rug, op de dikke mat. En ik dacht dus dat ik dus zat. Maar toen zag ik ineens gezichten boven me met van die hangende wangen. En toen dacht ik, klopt iets niet, klopt is niet. En toen, ja, sommige klasgenoten natuurlijk huilen. En toen dacht ik, dit is goed verkeerd. Hm. En... Uh, maar en heb, nu zit je hier. En ik zit rechtop, hier. En ik, lopend, en ik, heb, lopend, naar binnen ik heb alles uh, gewoon gedaan. En eigenlijk je hebt een nieuw bestaan dan... opgebouwd ja, als actrice ja. in plaats van uh, ja. danseres. Daar gaan we het uh, onder andere over hebben ja, in, fijn. Uh, in het komende uur. Trouwens, de balletacademie van Lucia Martens, hè? daar ja. zat je. Ja, geweldig. Uh, en, en daar geef je nu trouwens ook les. En je, ik hoorde je ergens zeggen... Uh, of je hebt daar wel eens vergeleken, Lucia Martens, met uh, Louis van Gaal. Ja, ja, nou ja, het is... het, het uh, ik denk dat, dat mijn discipline heel erg, uh, dat ik die mee heb gekregen door Lucia. Omdat zij heeft toch een soort van, uh, ja, een soort, een, een, een regel. Ja, de wet van de natuur. En dat is de sterkste overleven het. En, en dat sprak jou van het begin af aan aan? Ja, omdat, om, ook om, om, om hoe ver gaat dat dan? En dan blijkt inderdaad dat het gepaard gaat met, met vermoeidheid en, en, maar, en hard trainen en alles ervoor geven. En hoe ver gaat die liefde daarin? En dan blijkt inderdaad, dan ben je afgestudeerd. En dan, dan, dan kan je nog een heleboel fantastische voorstellingen doen. En je zit er met, met meer ontspanning in. En degene die een hoge functie hebben of ik noem maar wat... Uh, uh, ja, die in het, in het zakenleven misschien... Uh, wat harder om de hoek kunnen komen ja, als, als danseres, dan, dan, of, of, dan kan je soms denken van nou, dan doe ik het maar. Maar je kan ook denken: nee, ik ben een verdomd goede danseres. Zo gaan we niet met mij om. En dat is wat Lucia altijd wilde trainen van jongens, nee, jullie werken er hard voor... dus jullie mogen ook laten weten dat jullie bestaan. Maar wel met in je achterhoofd de sterkste overwinning. De sterkste overwinning. En niemand anders. Ja, en dat, daar ben ik er uh, ja, tot de dag van vandaag altijd wel dankbaar voor. En, en ja, op een of andere manier uh, had ik altijd het idee van... volgens mij is hij ook zo'n soort van... ja, ze is natuurlijk ook heel streng en ze kan je ook testen... maar dat, is, dat heeft alleen maar te maken met... haal je dit of haal je dit niet... Want het is niet voor iedereen weggelegd. En dan voel je wel dubbel zo trots als het dan blijkt dat je, ja, dat je het gehaald hebt. En dat je je papier van je hbo in je hand hebt. En als het je toch is gelukt. Nou, dat is het. Ja, geluk is dat. We gaan even naar uh, het nieuws van vandaag. Thomas uh, Blondot, je hebt het misschien gehoord. Uh, hij is dit weekend uh, overleden. Plotseling was het op 35-jarige leeftijd aan een hartslagaderbreuk. Hij kwam op zijn twintigste naar Nederland vanuit Vlaanderen... en woonde de afgelopen jaren in Amsterdam... En dit jaar kwam zijn derde boek uit, het west vlaams versierhandboek. En Thomas Blandot was daarvoor te gast in Kunsthof op 4 september. Jongstleden was het bij Petra Possel. Het is een roman met autobiografische elementen... over een naar Nederland geëmigreerde Vlaamse schrijver... die terugkeert naar zijn geboor geboortedorp om een verloren liefde te verwerken. En ze spraken over de totstandkoming van het boek. Het moet echter zijn en het moet niet meer een boek zijn... dat gebaseerd is op andere boeken. Ik moet het gevoel hebben, dat, of ik zou heel graag hebben... dat de lezer iets rechter gaat zitten. Omdat hij denkt, van, er gebeurt hier iets. Mm -hmm. Hier praat iemand door een verteller of wat dan ook. Maar je praat over iemand wat ik zelf ook ervaar. Ik kan me en, goed kennen, omdat dat geloof ik de pijn van het zijn. Absoluut. Maar de pijn van het zijn, daar ja, moeten we het anders over hebben. Ik bedoel, al, al de rest is voetbaljournalistiek en, en gezelschapsspelletjes. Mm -hmm. um, ja. en, uh, en, en heb jij het idee dat je door dat zo te doen zoals je dat nu doet... dat je heel dichtbij bij dat rafelige komt... wat je, ja, je, je wil laten zien? Ja, dat is, dat is althans heel erg mijn, mijn opzet geweest. Ja. Um, ik, ik, ik heb ooit gezworen van... ik ga nooit, dat, uh, nooit een boek schrijven over een schrijver... Want dat is zo makkelijk. Ik bedoel, Philip Roth, die, die kan, kan nou, Die is nog gestopt met schrijven. Maar... Ook dat commentaar zit al in dit boek. Hè? Zo gaap. <laughs> ja. Een boek over een schrijver. Ja, een boek over een schrijver. Met liefst schaven we weer. Um, en dan denk ik van oké, okay, goed, maar als ik dat dan doe, dan moet u, laat ik de inzet dan hoog doen. En laat ik vooral mijn, mijn lezers serieus nemen. En laat ik misschien dan toch proberen om mezelf enigszins serieus te maken. Ja, Thomas Blondo, in september van dit jaar, jongsleden, was hij hier te gast. En het West uit het West-Vlaamse versierhandboek, dat overigens heel goed ontvangen is... las hij uiteraard ook een stukje voor. Tip 3. Leer dansen. Weinig is zo aantrekkelijk als een gracieus bewegende man. De hel bestaat, ik ben er geweest. meerdere malen zelfs. Elke zomer van mijn tiende tot mijn veertiende... Kerberus is geen driekoppige hond, maar een ruiterstambeeld van Buffalo Bill. Het staat aan de ingang van de Pony Express Manege. Een jeugdvakantieoord dat zijn beste jaren al lang achter zich had liggen. De verf van het stambeeld was aan het afbladderen, waardoor Buffalo Bills schimmel verand was, veranderd was in een Appaloosa. De avonturier zag eruit alsof hij een huidziekte had opgelopen. Een voorafschaduwing van de uitslag en vlooie beter die je kreeg van het slapen in de mottige stapelbergen die onheilspellend kraakten iedere keer als je van zij veranderde. De eerste zomer dat mijn ouders me erheen stuurden... huilde ik tijdens de ritter naartoe. Mijn pa moest mijn vingers losspillen van het autoportier. Ik verkoos de verveling van mijn slaapkamer... ver boven de onverschillige paardenlijven. Het voedsel dat diep gevroren uit kartonnen dozen kwam. Mijn gruwelijke soortgenoten, stuk voor stuk weggestuurd door ouders... die, zoals de mijne, probeerden hun huwelijk te redden... of gewoon een paar weken geen gezanik aan hun kop wilden. Door een groeischeut en mijn niet-onaardige ruitervaardigheden... werd ik de tweede zomer niet meer gepest... en moest ik alleen de sporadische woedeuitbarsting van een instructeur verdragen. Diezelfde groeihormonen die mijn knieën en ruggenwelvers deden gloeien s'nachts... zorgden ervoor dat ik ondanks alle gezeik uitkeek naar het volgende ruiterkamp. Nu was er de belofte van billen in de rijbroek... de geur van hooi en vers zweet en als finale een orgie. Nu ja, het dichtst dat ik op die leeftijd bij een orgie kon komen... De disco op de slotavond. Thomas Blondo las voor uit het West-Vlaams versierhandboek. Hij is dit weekend plotseling overleden en is 35 jaar geworden. Vandaag is uh, onze gast Terence Greurs. Uh, na een aanvankelijke danscarrière werd ze actrice vertelde je net al heel beknopt, termen. Ja. Um, uh, je speelt uh, op dit moment een erg mooie rol in Zusjes. Een nieuwe ja. dramaserie bij de NTR. Gaat aanstaande zondag van start, ja. Nederland 2. Uh, van bijna dezelfde makers als uh, Dunja en Desi. Klopt. Althans, de regisseur is dezelfde. Dana Negustan. Ja. Uh, ditmaal is uh, het script geschreven door Tamara Bos. Ja, fantastisch. Een heel mooi script. Oh, ja, uh, op Nederland 3 is het te zien. Negen ja. uh, afleveringen. En um, nou, Het lijkt me dat je eerst nogal vreemd moest, moet hebben staan te kijken. Want je bent namelijk gevraagd om de rol van de moeder voor je rekening te nemen. <lacht> ja. En je bent dan wel de moeder van twee meisjes ja. van 18 en 17 jaar. Ja. Terwijl je nog niet zo heel lang geleden volgens mij zelf een meisje van 17 speelde. Ja, ja dat klopt. Um, ja, het is... Ja. Het moment toen, toen ik gevraagd werd, dat was door Dana. Ik, kon, uh, ik dacht eerst, oh, een van de zusjes. Dat dacht ik. Het, uh, over het algemeen word ik wel voor rollen gevraagd. die, nou ja, Wat zal de oudste zijn geweest? Misschien uh, net aan 29. Uh, uh, alles tussen 23 en 29. Dus ik had zelfs iets van, nou... En hoe oud ben je in werkelijkheid? Ik ben 37. Ja. Het, het zal misschien het Aziatische zijn wat me wat geluk brengt daarin. Veel elastiek. Die Indische meisjes blijven ik, heel lang meisjes. Ik denk meisjes. het wel, ik ja. denk het wel. Maar, uh, maar het, het voelde als zo'n gigantische eer... dat ik daar auditie voor mocht doen. En ook omdat je als, los van hoe ik eruit zie en, en, en wie ik ben... het is natuurlijk nog steeds, ik ben actrice. En ik, uh, ik heb vanaf het moment dat ik daarvoor ben gegaan... ook na, na, uh, na het zijn van een danseres door mijn docenten die me aanmoedigden van... ga er nou gewoon voor, doe het, doe het. ben ik altijd doorgegaan met lessen. Mm -hmm. van, ieder, ieder jaar gewoon zoveel lessen. acteerles Ja, ja en, uh, en dat is dan toch altijd iets in, je, in, in jezelf. Wat je, dat je zoiets hebt van... oh, ik zou zo graag een rol willen spelen... wat, wat ver van me af ligt. En dat je... Maar het moet geloofwaardig en ik moet er helemaal in. Ik moet, ik, ik, moet, ik moet heel veel huiswerk doen, zeg maar. Een serieuze karakter. Ja, dat ja. was wat jij graag wilde. Dat wilde ik heel graag. Want en... je had al wel veel gespeeld. Heel Ja, veel absoluut. Ik heb, ik, heb, ik heb heel veel gespeeld. Ja, en eigenlijk na, nou, ik denk dat dat. Uh, nou, het zal zijn. Vier jaar geleden, Vier jaar geleden heeft mijn, mijn agent uh, Sixta Besseling... dat ook tevens mijn beste vriendin is... die zei op een gegeven moment heel simpel... je moet even gaan kijken wat je allemaal gedaan hebt. En dat was uh, omdat ik altijd door en door en door wilde. Het jagen naar de mooiste rol. Mm -hmm. En het moment dat ik juist eigenlijk op mijn plek werd gezet... van ga nou eens genieten en kijk eens wat je allemaal in vredesnaam gedaan hebt... kreeg ik een bepaalde rust. En... en Kreeg ik deze rol aangeboden? Maar aangeboden, ik moest natuurlijk auditie daarvoor doen. En ik heb daar zo ontzettend mijn tanden in gezet. En ik zag andere dames, andere collega's voorbij komen. die ik echt bewonder. Dat ik denk, oh mijn hemel, hoe ga ik dit doen? Maar dat is ook de. Want dat is het, het moest een Indische moeder zijn. Ja, een Indische moeder. Wel van. Een jaar of 36, 37? 37, inderdaad. Ja, dus wel jouw leeftijd? Ja, ja. een hele jonge moeder. Dus. Een jonge moeder, ja, die de, samen met haar, haar vriend, of haar man inmiddels natuurlijk, van de, vanaf de middelbare school al samen zijn, komen uit een dorpje, maar uh, um, ja, een hecht team. En dat, dat, dat wil eigenlijk meteen uh, uh, na de middelbare school door samen. Hm. En, en, en dan samen wonen en kinderen krijgen en dan. Uh, ja, dan lukt dat wel op, uh, om op je 37e of 36e ja. dan uh, kinderen te het hebben. Het is van inderdaad 16, het prototype van zo'n stel dat elkaar al heel jong heeft gevonden. Ja. Een tienerliefde ja. en een nou, moeder op de negentiende. Ja. ja, ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. We kunnen heel even een fragmentje uh, laten horen. Dat je samen met een van je dochters uh, op de bank zit. En eigenlijk deze geschiedenis een beetje beschrijft. Oh, leuk. Vroeger, hè? Toen, jullie, toen jullie jong waren en alle aandacht vroeger natuurlijk ook nodig hadden dacht ik, nou, als de meiden groot zijn en het huis gaan, dan zijn Rob en ik eindelijk weer aan de beurt. Dan kunnen wij. Hij is nog steeds thuisgekomen. Iedere avond. Maar ja, hoe laat, dat is de, dat is de vraag. Nou, je hebt vast was meegenomen. Dan doe ik het even in de machine. Ja. Ja, als hoorspel kan dat ook, het ook. Nou, <laughs> ja. Ja, dat, maar ja. Schets even de situatie waar we hier in zitten. Uh, de situatie uh, is als volgt. Ik zal natuurlijk niet al te veel weggeven. Maar uh, uh, de kinderen gaan het huis uit. Die uh -huh. staan op het punt om het huis uit te gaan. En dat betekent dat, dat het hele gezin, alle uh, functies binnen het gezin, alles verschuift. Dus het koken en dan lekker aan tafel met z'n allen. Uh, vader komt van zijn werk, uh, werk af. Uh, dat is niet meer. Uh, de kinderen zijn er niet meer. wonen op zichzelf. En vervolgens zitten vader en moeder tegenover elkaar. En hebben ze überhaupt elkaar wat te vertellen, ja of nee? Uh, en uh, hoe ervaren zij het als persoon ook weer dat die meiden het huis uitgaan? Wat, wat, uh, wat maakt het los uh, in hunzelf, zeg maar? Ja. en mijn, uh, mijn man, gespeelde Loek Peters... Rob, die, uh, die, heeft ineens, die krijgt ineens een soort gevoel van... Ja, maar wacht even, wat die, wat, die meiden, wat die meiden nu hebben... dat is eigenlijk iets wat ik nooit heb gehad. En misschien wil ik dit wel. En vrijheid. Vrijheid. Liefdes. Spanning ja, en zaad. Ja, Niet wetende over de, over de liefdes, maar dat het, dat het er ineens uh, dat het er dan bij komt, mm -hmm. dat, dat, Ja dat doet aan alle kanten van beide partijen pijn. Maar het is, het is uh, ik vind het zo bijzonder ook geschreven, omdat het namelijk, het is niet dat je dat je denkt, oh, wat vreselijke mensen of, of uh, oh, wat gemeen of zo. Dat, dat is het niet. Maar ze zijn, ze zijn zo onhandig. Ja. Maar, maar zo puur ook weer. En herkenbaar. Zo het is herkenbaar. Het van... de, de, de is ongelooflijk de reacties die we ook hebben gehad. Mensen die ofwel weer iemand kennen in, in zo'n situatie. Mm -hmm. of, of zichzelf herkennen in een situatie. Of... Uh, want we hebben de première dan gehad. Uh, in Utrecht, hè? In Utrecht. Bij de filmdagen. Ja. En, uh, echt een gigantische eer ook wel. Omdat het een serie is die in première gaat. Is ook en het is daar hoog. als film vertoond. Dus een negendelige televisieserie als film vertoond. Uh, nee, ze hebben, ze hebben vier afleveringen laten zien. Want ja. nou, Dat zou misschien ook, denk ik, te lang zijn. Mm -hmm. Maar om, om een gevoel te geven van waar het naartoe gaat. Maar dan ben je dus twee uur verder. Twee uur, nog wat. En dan, en, uh, nou, dan gaan de lichten weer aan. En ik hoorde om ons heen we meteen, ja, hey, wacht even, nee, nee, nee moet nog even door. Er komt toch nog een, weet je wel? Dus dat was echt een heel lekker gevoel dat we zoiets hadden van... oh yes, het maakt echt iets, iets los. En met Dana natuurlijk aan, aan het Dana roer. Dana Ja, de regisseuse zei ze... Ja, je, kan, je kan gewoon een blinddoek omdoen... en het je vertrouwen dat je van A naar B komt... Beschrijf Winnie nog eens nader, de vrouw die je dus speelt. Een rol die, nou ja, zoals je zei, tot nu toe speelde je vrouwen, jonge vrouwen, ja, tussen ja. de 18 en de 27. En nu is daar deze vrouw, deze jonge moeder van 36. Ja, 37. Um, ja Winnie is een, is een vrouw die um, eigenlijk ongelooflijk vastzit in oude patronen. Maar ook absoluut niet het lef heeft om te kijken wat er meer is. Dus ze beschermt alles door uh, nou bijvoorbeeld het huis. Spik en span, alles moet schoon, alles moet netjes. Alles moet netjes, zodat de buitenkant maar niet ziet wat er werkelijk aan de hand is. Uh, Ergens zelfs, zij wil vooral niet zien wat er werkelijk aan de hand is. Dus het is een soort van blind doorleven... Uh, maar zowel uh, uh, het niet terwijl kunnen ze ruiken, totaal het niet geen controle zien. meer heeft. Nee, ze heeft, ze heeft eigenlijk geen controle meer. Want je kan eigenlijk geen controle hebben over mensen. Mm -hmm. Want die hebben een eigen wil. En die hebben een eigen gevoel. En op het moment zelfs dat haar op een gegeven moment wordt verteld van ik wil ik, uh, door haar man lieverd. Ik uh, wil toch even, gewoon even wat lucht kijken hoe dat is. Doen alsof het gewoon. Uh, ja, die wil gewoon even wat adem hebben. Die wil gewoon totaal niet inzien dat de man echt ja, andere verwachtingen van het leven heeft. En voelt van er is gewoon meer dan wat wij al die jaren vol hebben gehouden. En hoe, hoe was dat om zo'n soort moeder te spelen? Ik vond het heel confronterend. In welke zin? Um, um, ja, ook wel omdat, omdat ik, ik heb um, best wel wat... Onderzoek gedaan. Ik heb met, uh, met mensen, met jonge moeders gesproken. Uh, die deze situatie wel kennen. Uh, maar ook, ook mensen die deze situatie hebben meegemaakt met hun ouders. Dus, het, dus van beide uh, kanten? Ja, ja, ja. ja. Of, of, als, het, als het dan zeg maar van de, van de andere kant is. dus inderdaad, ouders die, die dat hebben uh, gehad. en zij als kind. dan was het vaak uh, wel een generatie ouderen. Uh, meer de meer generatie van mijn, van mijn vader, denk ik. omdat mm -hmm. Hij zei ook van ja, want um, ja, vroeger was het gewoon eigenlijk... Nou ja, je gaat van school en je gaat werken... want je hebt straks gewoon een uh, gezin en kinderen... en daar ga je voor zorgen. En ik weet nog goed dat ik... Uh, ik zat in de zesde klas van de lagere school... en ineens het leek wel alsof het een soort van... alsof het in was. Alsof het een soort van statement was... als je ouders uit elkaar gingen... Toen jij jong was? Toen, toen ik jong was, uh -huh. vond ik ook dat ik dacht... wow, wat, wat is dit? Dat Die verschuivingen van, van ouders die uit elkaar gingen. En, en dat ik het bijna van die vreemd vond, Ja, en dat ik het bijna vreemd vond... dat mijn ouders nog steeds samen waren. Waar ging je naar op zoek in die gesprekken? Dus bij de research uh, naar de rol van Winnie... die jonge moeder die jij moest spelen. Um, Sprak je je eigen met, moeder dan ook? Ik heb mijn eigen moeder ook wel gesproken. En, en nou ja... Zij vertelde ook al van, ja, je, wij, hadden ten, wij hadden niet, we praten nooit zo makkelijk. Nee. Dat, dat was met ons niet, uh, ja, dat, dat kreeg je van huis uit niet zo snel mee. Dat je gewoon zo openlijk uh, over van alles en nog wat kon praten. Dus, dus meestal, dan, dan, dan, of het lost zich vanzelf op, of we wachten af. En, um, uh, maar ik heb ook gewoon moeders gesproken die, die zeiden van, ja, het moment dat het daar was, dat je, dat je inderdaad... Wel je mening wilde geven en wel wilde praten. Dan, dan, of het ging heel erg de goede kant op. Dat je dacht: maar dat wist ik helemaal niet van mijn eigen partner, terwijl we al zo lang samen zijn. Dus je, of ze leren hun partners opnieuw kennen. Of het was inderdaad dat ze zo ver van elkaar eigenlijk verwijderd waren al. Mm -hmm als mens en, en eigenlijk een, een, een ja, soort van hartenwensen hadden van, van het leven. Maar dat je dat zei net, ik vond het hadden. wel confronterend om die gesprekken te hebben. In, in, in welke zin dan voor jouzelf? Nou, voor, voor mezelf vond ik het soms uh, um, confronterend... omdat nou ja, over het algemeen zijn heel veel vrienden van mij... die hebben bijvoorbeeld al kinderen. Ja, ik ben 37, ik heb nog geen kinderen. Het is uh, uh, um, ook wat zij... Wel een man? wel een man, maar dan de gezinsdynamiek, mm -hmm. hoe, dat, um, um, hoe, hoe dat hoe dat zich zo vormt en, en hoe dat hoe dat werkt en. Dat staat dus heel ver van jou af. Dat, dat staat ver van mij af, maar ik ga die rol straks spelen. Dus het is ook een soort van, hoe ga ik dat doen? Hoe kom ik, hoe kom ik nader tot die vrouw? En, en ook dat ik, dat ik bijvoorbeeld na het lezen van het script... ...dat ik af en toe dacht van, oh Winnie, doe niet zo irritant. Weet je wel. Oh vrouw, breek toch los of zo. Ah, dat, je, dat je bijna boos wordt op haar. Ja, Want het heeft ook iets heel ouderwets. Het heeft iets heel vrouw? ouderwets, ja absoluut. Maar het is ook wel... De uitdaging. Ik kan, ik kan, soms denk je gewoon, ik haat dat zo. Ik haat dat gewoon van haar, omdat het, omdat het, om, ja, om, omdat het iets bij je losmaakt: van, oh, dat zou ik nooit zo doen. Mm -hmm. Maar mijn taak is om van haar te houden, want ik moet haar wel neerzetten. Dus die, die verschuivingen naar nou, hoe begrijp, hoe kan ik haar begrijpen? En als je dan uiteindelijk begrijpt waar het vandaan komt en met um, haar moeder. En die toch altijd wel... Gespeeld heel... door Anneke Greunlo. Ja, ja, fantastisch. Gedaan ook. En ik ben heel trots op haar. Zullen Zo. we heel even luisteren? om te hebben ja, een het fragmentje van jou samen met je moeder. <laughs> ja, Anneke goed. Greunlo. Oh ja, Anneke moeten we misschien even zeggen. Anneke Greunlo speelt jouw moeder dus. Ja. En is een beetje in de war. En moet eigenlijk, kan niet meer zelfstandig wonen. Nee, maar daar Mag heb ik het, ook een idee oh, over. Oh, daar heb jij een idee over. Ja. Oké, okay, straks ja. meer. Ja. Kijk dan, hier Masaya. Is een zo het is zo'n mooi bejaardentehuis. Ze hebben prachtige kamers. Ze koken de Indies en op vrijdag hebben ze ook nog een onze avond. Ik ga niet naar thuis. Mam, ik begrijp dat je op jezelf wil wonen, maar dat gaat gewoon niet. Ik kan hier toch blijven wonen? Rob zit nu toch op kamers? Ja, maar dat is tijdelijk. Het is alleen maar om een beetje tot zichzelf te komen... Een gezonde man verlaat zijn familie niet. Vol die met wat bedoel je nou? De vis raakt een tentakel en wordt meteen vastgepakt. Je Ik zeg niet dat het aan jou ligt. Hoe maar. Een een met een maar wat? Met een Ik ga niet naar het tehuis. We gaan gewoon even kijken. Ja, fijne moeder dochterrelatie <laughs> ja gesprekje tussen beiden. Ja. Ik moet trouwens even zeggen, voordat mensen denken, wat is er nu met mijn toestel aan de hand? We hoorden op de achtergrond, ze zitten samen televisie te kijken. Ja, we zitten samen inderdaad televisie Na, te kijken. Een natuurfilm, volgens mij. Het gaat over ja, zee ja, over, ja, inderdaad, inderdaad. Ja. ja, met tentakels en alles erop en eraan. Um, uh, uh, Terrence Greurs, we hebben het dus over uh, zusjes, drama serie waarin jij te zien bent. Je bent de moeder van uh, twee dochters, 17 en 18 die net de deur uit zijn. Ja. En dit was een scène waarin je samen met je moeder, want je hebt nog iets aan de hand, namelijk. Namelijk de moeder, jouw moeder op de achtergrond. Ja. Gespeeld door Anneke Greunel. En ik zei, ze, was, ze is een beetje in een war. Ze, moet, ze kan niet meer zelfstandig wonen. Toen zei hij, daar nou heb ik mijn eigen idee over. Nou, op een gegeven moment... Uh, want, want eigenlijk is Winnie degene die beslist... dat haar moeder in, bij haar komt wonen. Even tot zo, zover het mogelijk is. zeg maar, Of ze de, de, de zorg... Uh, uh, nog meer op haar moeder neemt. En, uh, maar t, t, t, Kijk, die kinderen, die twee meiden, die gaan op een gegeven moment het huis uit. Dus er valt een gat. Dan is Rob, die uh, uh, haar man, uh -huh. een man die, die, die, die beslist ook om uh, uh, tijdelijk uh, tussen haakjes uh, op zichzelf te gaan. Maar zij heeft altijd voor iemand gezorgd. Ook uit goede bedoelingen, of je nou wil ja of nee. Maar dus het ik kwam zorg heel goed dus het uit. Het kwam die eigenlijk. Een in de war, was ja, ja, eigenlijk dus wel. Dus het, het, het, dus het, het is zo. Het, ja, ik, ik voel alsnog. Ik, ik heb hoe Tamara Bos dit heeft geschreven. Ik vind het zo fantastisch. Omdat heel veel, je kan blijven kijken naar materiaal wat, wat, wat nu klaar ligt. Om, om aan Nederland uh, uh, te worden laten zien. En het is ja. gewoon dat je, dat je denkt. Ja, maar dit is. Dit is ja, ik, weet, ik, vind het, ik vind het zelfs zelf nog zelfs heel moeilijk om het te omschrijven wat voor soort productie het is. Ja, want het is misschien een beetje verwarrend. Het wordt om, om vijf voor zeven op Nederland drie uitgezonden. Dus ja. je verwacht eigenlijk een jongere serie. Ja. Zusjes. Doen jij, makers van Doenja en deze, wordt ja. al gezegd. Terwijl het niet per se een jongere serie is, vind ik. Je kunt je ook afvragen vanaf hoe oud uh, kinderen, jongeren daarna kunnen kijken. Wat vind je zelf? Ik. Uh... Nou, de, we, ik, voordat ik hier begon begonnen een auditie deed, was het inderdaad voor jongeren. Dus ik dacht, oh, spannend, spannend. Tot het moment dat we inderdaad gingen lezen en gingen spelen. Want ook al staat er iets geschreven, je mm -hmm. kan het op verschillende manieren spelen. En als dan uiteindelijk toch een, voor een bepaalde stijl wordt gekozen... Uh, waardoor het en heel geestig, maar ook wel heel dramatisch kan zijn... voelde het wel als uh, dat ik dacht, ja, onderschat, onderschat vooral kinderen niet... Want dat is het mooie aan dit ook. Uh -huh. uh, soms kunnen ouders inderdaad ook denken... dan nou, heb ik niet met de kinderen over, laat me niks merken. Dan hebben ze niks door. Nou, ze hebben alles door. Dus als ik zeg dat het vanaf uh, tien jaar bekeken kan worden... vind ik dat ook helemaal niet raar. Nee, precies. Vanaf uh, tien jaar. Laten we dat ervan ja. maken. Ik onderbreek je even, want er is uh, verkeersinformatie. Inderdaad, verkeersinformatie van de ANWB met nog veel vertraging op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo. Tussen Gelderop en Asten staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. En een groot deel van de avond blijft de rechter ook dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. Terrence Schreurs is te gast, is actrice en is op dit moment te zien, althans vanaf aanstaande zondag, bij de NTR, een nieuwe dramaserie Zusjes geheten. En we lieten net even een scène horen die je had samen met Anneke Greunloos. Zij speelde jouw moeder. En uh, we hebben er even gesproken en ze vertelde ons dat jullie een enorme klik hadden, jij en, uh, en Anneke Greunlo. En dat dat zeker te maken had, volgens haar, met jullie uh, kom af. Indische komaf. Euh, dezelfde normen en waarden. Alleen heeft zij natuurlijk een modernere opvatting. Herken uh, je dat? Dat, dat? dat ik een moderne opvatting heb? Modernere opvatting. Mm, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, uh, Want welke normen en waarden zou ze het over kunnen hebben? Naar jouw idee. Uh, misschien het iets hoffelijkere. Ik denk dat dat... Dat. Misschien uh, is dat er iets meer van af. Het was. Uh, was uh, ja, Anneke is van, van de tijd waar. Waar. Ja, waar, waar, die waren zo ook Nederlands opgevoed natuurlijk. En, en de, de liedjes van Piet Heijn uh, werden beter gezongen... door de mensen in, in Indonesië dan, uh, dan hier in Nederland. Uh, want ik hoor mijn moeder hem nog uh, vol uitzingen Volle borst, uh, zo moet het. Ik denk, man, ik ken het liedje helemaal niet. en Mijn vader had ook zoiets van... dat jij ja, dat zo goed weet, dat weet ik helemaal niet. Maar dat... Uh, uh, Je vader is Nederlands. Ja, mijn vader uh -huh. is Nederlands. Die komt uit Am Amsterdam. Maar die heeft... Uh, ik weet niet zozeer of het een, of het een modernere... Opvatting nou, is maar. Uh, uh, uh, herken je het als zij zegt: we, ha we hadden een enorme klik, dat heeft met onze kom af te maken? Dat sowieso, ja? Dat ja. voel je wel. Ja, absoluut. Maar ja, waar zit hem dat dan in? Uh, misschien in dat ik, dat ik veel over de geschiedenis, of meer dan genoeg weet over de geschiedenis, uh, uh, zeg maar, van, uh, van Annekes generatie. Um, dat, ze, dat ze heel veel hebben meegemaakt. Ook Jappenkamp. En, en, uh, en dan hier in Nederland opnieuw opbouwen... Uh, van um, kn ja, knielsoldaten zeg maar. Of, uh, en dan die, die vervolgens hier naartoe komen. En, en dan... Want het is dezelfde geschiedenis als jouw opa en oma, ja. Van je moeders kant. Ja, ja, ja. dat is... Uh, de... En als het niet van mijn open en oma dan, waren, dan is het wel van alle andere familieleden die hier naartoe kwamen. En het is een nieuw bestaan wat je moet opbouwen. En, en uh, vaak genoeg te horen hebben gekregen dat je, dat je er eigenlijk niet bij hoort. Maar toch wil je wel een bestaan leiden waar je iets betekent natuurlijk. En dat, dat, is, dat is soms dubbelhard zo uh, werken en inleveren en... Ja, en Anneke heeft dan ook nog een, een, een business uitgekozen... Waar ze, waar ze voortdurend natuurlijk op de voorgrond uh, was. Terwijl haar grootste passie is zingen. Dat is, haar dat, dat is het uiten van haar emotie. En, Hoe Indisch voel jij je in dat opzicht? Want jij hebt natuurlijk ook een business uitgekozen... waarin jouw Indische uiterlijk er op zijn minst gez zacht gezegd toe doet. Uh, ja. ja, het is eigenlijk gek. Dat heb ik eigenlijk niet... Toen ik hier aan, ver, me, verder mee wilde mm -hmm. acteren, toen Dat is niet het eerste waar je mee bezig bent. Omdat je, je, je, je, het is niet dat je in de spiegel kijkt en dat je elke keer denkt... hoe Molux of hoe Nederlands ben je? Of hoe, hoe Indisch kom je over? Of... Uh, maar het, is, het was op een gegeven moment als je dan gecast wordt... en soms gewoon, gewoon als een Nederlandse vrouw. En de andere keer, uh, we hebben een uh, Arubaan nodig. Uh, we doen wat vlechtjes in je haar. Uh, <laughs> ik weet niet voor wat ik allemaal ben, ben opkomen draven. Maar het kan allemaal. Ik vind het allemaal prima. Want ik kan het altijd wel spelen. Mm -hmm. Maar het is wel... Uh, um, ja, het, het, het Indische kwam da, daar meer naar voren. Ook door een film die ik heb gedaan. Bijvoorbeeld De Punt. Dat was over, de over de treinkaping. De tweede treinkaping. Ja, dat is dan toch heel confronterend eventjes. Uh, met name als je daar weer naar de geschiedenis gaat kijken. En met mensen in aanraking komt. Die dat, die, uh, die dat hebben meegemaakt. Of tenminste die hun waarheid natuurlijk daarover hebben. En Jij op... speelde een treinkaapster ja, toch? ik speelde de, de enige treinkaapster in die trein toen. Uh, en dat... Uh, ja, dat heeft, dat heeft heel veel aan verschillende kanten losgemaakt. Zowel uh, uh, bij, bij Molukse of Indische mensen of uh, Nederlandse mensen die dat hebben meegemaakt toen, of kinderen, jongeren van. Nu, ik moet even snel rekenen. Jij was nog niet geboren. Uh, 76 ben ik geboren en 75 volgens mij 75 was de tweede geloof ik. Als ja, ik het goed ja. Dus dat heb je zeker niet bewust. Uh, nee, meegemaakt. dat was dat ging samen met Boven ja. geloof ik. Met... En hoe reageerde jouw familie op die rol? Uh, vrij intens. Ook wel omdat het, omdat het iets is waar, ze, waar, waar de gevoelens zijn er heel uh, gemixt. De, de, iedereen wat ik al zei: iedereen he, bewaakt zijn eigen waarheid. En, en wat het precies is, um, van alle kanten uit, ook de Nederlandse familie uh, kant van mij, natuurlijk, van uh -huh. de familie. De ene zegt, ja, ik begrijp het wel waarom ze dat deden. En de ander zegt, ja, hoe kun je dat nou doen? Natuurlijk ja, krijg je je aandacht dan wel. Maar waarom op die manier? maar Dat was ook zoiets, dat moest ook echt uitgezocht worden. In mijn rol dan in ieder geval. van Hoe ver kan je gaan om, om een punt duidelijk te maken? Mm -hmm. En als dan uiteindelijk blijkt dat in de eerste uh, treinkaping destijds... Um, dat in de tweede treinkaping over het algemeen broers en zussen of uh, broers um, uh, van de jongens die in, in de tussentijd uh, in de gevangenis terecht kwamen, dat die gewoon die woede meedroegen van ja het is mijn broer en hij stond ergens voor, wij moeten het ook doen. Mm -hmm. Dan is dat ook weer een andere motivatie dan de eerste. Ja. Dus, dus zo gaat het al, zo gaat het altijd door en en dat. Um, dat was voor mij, was dat een van de eerste grote rollen dat ik echt dacht, Wow, wacht even, ja, ik, ben, ik ben half molux. Maar ik wist hier eigenlijk heel weinig van. En toen zei mijn moeder ook van, we wilden jullie hier ook bewust niet heel veel over vertellen. Ja. Uh, omdat, um, omdat het gewoon heel veel pijn doet bij ons. En we merken dat jullie heel gevoelig zijn op het moment als jullie onze frustratie voelen dat maakt iets bij een kind los zonder daarover gesproken te hebben. En we willen niet dat jullie met die woede uh, doorleven. En hoe vind je dat? Of hoe vond je dat? dat ze... Eerst dacht ik, ja, maar hoe kan, mam, hoe, hoe kan ze dat nou achterwege halen? Of kunnen ze dat dan niet vertellen? Maar, om, maar ik begreep het eigenlijk heel snel wel... omdat het voor hun zo confronterend was. Want mijn vader is dan blank en mijn moeder is dan molux. En, en die hebben vaak genoeg hele nare dingen gehoord nadat dat is gebeurd. Mm -hmm. Maar ik ben ongelooflijk trots op hun. Omdat ze wel zoiets hebben gehad. Wij overwinnen het met liefde. Dit, wij horen bij elkaar. Wat een ander ook zegt. Wij blijven bij elkaar. En, en door die liefde van hun. Daar ben ik uitgeboren en mijn zusje. Mm -hmm. Dus wij, Dat is het mooiste cadeau wat je kan, kan hebben. Dus de test is wat dat betreft uh, uh, geslaagd. Maar wat werd er dan gezegd? Ik bedoel, nou ja, er waren toch wel meer Nederlandse jongens... die met Molukse meisjes trouwden? Ja, ik weet niet hoe het met hun is gegaan. Hmm. Maar ik weet in ieder geval, uh, bijvoorbeeld mijn moeder... nou ja, als die in de trein uh, stapte dan... Uh, um, waren sommige mensen die liepen gewoon weg uit een vierzit bijvoorbeeld. Of dan zat ze weer alleen, of, of uh, uh, uh, uh, met mijn vader. Of dan kreeg ze gewoon nare dingen naar hun hoofd... Uh, ja, gewoon... Mensen konden dan wel eens gemeen zijn. Omdat ze dan gefrustreerd waren dat dat was gebeurd. Of het zeggen om het zeggen. En, um, en dat, uh, ja, dat, dat heeft er natuurlijk ook wel uh, uh, wat gedaan. En daar heb je het niet... Hm. Niet meer over het liefst. En dat begrijp ja, ik ook ja. wel. Maar um, het is dus eigenlijk zo dat jij pas geconfronteerd werd met uh, je Indische achtergrond. op het moment dat je ging acteren. Begrijp ik dat goed? In mijn, in mijn werk wel. Daarvoor, daarvoor had ik wel. Kijk, bij ons is, gaat alles met, met muziek. Dus we, zelfs de kerk. als we naar de kerk gingen, dan is het ook gewoon. Uh, naar de Molukse kerk was het. Uh, um, uh, dan had je gewoon drie stemmige koren. Niet dat ze daar zaten. Nee, met z'n allen. Nou, Jouw vader ik, ging ook mee naar de Molukse kerk? Ja, af en toe wel. Hm. We zaten dan in een klein dorpje in een Nederlandse kerk. Maar als we bijvoorbeeld naar mijn oma gingen. Of in Middelburg. Of uh, uh, mijn opa's zus. In, uh, in Vaas, in Apeldoorn. Dan gingen we daar naartoe. En dan... Dat het, het, het ook bijvoorbeeld in het weekend, nou ja, pakt iemand zijn gitaar en zitten we met z'n allen te zingen, eten. Eten is communiceren. Als er eten is, dan. Uh, en zoveel mogelijk eten dat je erbij omvalt. En, ja, ja, dan weet je ineens wel dat je. hoe Indisch je ja, bent, hoe ja. malux je bent. Ja, dus de is, vraag is overbodig. hoe Indisch jij je nog voelt als. met een Nederlandse vader en. Ik denk nou, dat zoveel degene ja, Soms vraag ja, de ik me gewoon, soms denk ik echt, nou volgens mij is mijn vader nog molukser dan. <laughs> Nog Melukser dan mijn moeder. Maar hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Ja, ja het, het was de, toen wij naar Indonesië gingen. Op de Molukken zelf. En uh, dat, dat uh, al mijn ooms en, uh, en tantes... en uh, die, vooral die mannen bij elkaar natuurlijk... Pff, die waren helemaal gek van mijn vader. En ze lieten hem niet meer los. En, uh, en uh, dat hij was een van, van hun. En, en dat was in Nederland ook altijd zo. Hij, werd altijd, hij, hij was ook een muzikant, toch? Ja, een drummer. Een drummer in een, uh, in een rock -roll band. Uh, Tony Macaroni en de Swinging Devils. Oh die, ja nog steeds, veertig <laughs> jaar, maar ze zijn er nog. En um, dus hij werd altijd Boris de Beuken genoemd, omdat hij <laughs> natuurlijk een drummer is. En vandaar, dus al die Molukse mannen die zeiden van, hey Boris, en dan was het meteen met mijn vader helemaal raak. En dat dat ja voorheen was het dan, omdat je natuurlijk met een met een gemeenschap, met Molukse gemeenschap mm -hmm. uh, uh, één bent en en uh, uh, heel veel familie samen zijn één familie. Zo wordt het een beetje um, ja, verdeeld zeg maar, in, uh, op de Molukken in ieder geval. Maar ook heel veel Indische vrienden die de, en ooms en tans die meekwamen. Maar vroeger was het natuurlijk veel meer de bruiloften en de verjaardagen. Um, zeg ik dat goed? Ja, verjaardagen. En dat, dat is nu, doordat de generatie verschuift... is het net iets te vaak worden dat nu begrafenissen. Mm. Dat rond zich natuurlijk ook af en dat vind ik soms wel heel ja, verdrietig... Maar het eten en het lachen en, en het zingen, dat zal altijd blijven. En dat is iets, ook al, ja, ook al zou al die generaties weer verdwenen zijn. Want wij komen, mijn generatie en die generatie onder mij... wij zijn natuurlijk ook best wel opgevoed door om ons heen en op school. Je bent een individu, dus... Dus gedraag je daar ook naar. Dus het is allemaal wat individualistischer. Mm -hmm. zeg maar, hoe je nu in het leven staat. En zoals je net al zei. Ik weet niet voor hoeveel nationaliteiten ik gecast ben. Ja. Het is niet zo dat het Indische nu heel erg aan jou hangt. Nee, nee. Tenminste niet. Ik vind het moeilijk om te zeggen. Maar ik denk zelf van niets. Maar um... Toch lijkt het me wel een merkwaardige gewaarwording. Als je dan voor zo'n auditie komt. Voor deze rol. Ja. Een Indische moeder. Ja. Dat je dan met alleen maar Indische actrices... Ja, er waren meer Indische Ja, dat klopt. Er waren meer uh, Indische actrices en, uh, en hele goede. En ik dacht bij mezelf: Nou, nee, ik weet niet. Ik, die, die meiden hebben allemaal zo. Ja, dan ga je jezelf wegcijferen. Maar dat moet dan helemaal niet. Nee, dat moet niet. Maar dat is dan, dan mag en gewoonte of zo. Ik weet niet wat dat dan is. En dan op een gegeven moment dacht ik: Nee, ik moet nu omschakelen. Kom op, je kan het. Oké, okay, je hebt geen kinderen. Maar je weet verdomd goed hoe dat, hoe dat, hoe dat voelt. Dat, dat warme gevoel. En. En denk aan moeders om je heen. En eigenlijk vanuit dat gevoel ben ik die auditie ingegaan. En op een gegeven moment was Dana bij de zoveelste ronde zij erbij. En, en toen zei ze van: nou schat, het is wel duidelijk. We moeten een man voor je uitkiezen. Nou, toen heb ik, ben ik heel snel naar het toilet gegaan, en heb ik heel hard gehaald. Ja, was het zo belangrijk? Het was nee. zo belangrijk voor me. Omdat, je, omdat het namelijk eindelijk die rol is. Uh, een rol die vanaf aflevering 1 tot en met 9 moet je helemaal doorzetten. Dus het is bijna alsof, je, alsof het een film is. Gedeeld in 9. Uh -huh. 9 afleveringen. Dus dan, je, bent, je voelt je dan zo uh, verantwoordelijk ook. En ze zei ook van, hij is van jou. Jij bent er verantwoordelijk voor. En dat geeft dat, dat als, als een regisseur dat doet. Als hij werkelijk waar de rol aan jou geeft. Jou daar toevertrouwt. Jij met haar of hem regisseur uh, kan boksen en daarover kan, kan filosofe, uh, uh, filosoferen. Uh -huh. van, okay, hoe zie ik dit voor me? Hoe wil jij dit? Maar, maar hoe, hoe zit dat dan? En, en, en, en, je voelde je gott? eindelijk serieus genomen. Ja, dan denk je echt bij jezelf... Wow, want daarvoor, dit is spelen. Uh, uh, uh, gts was ja. geloof ik vorig jaar... Hè? Ja. heel wat afleveringen achter ja. elkaar heb je daarin gespeeld. Hoe verhoudt zich... De, nou, de verbouwing zat je trouwens ook in. Uh, film ja. met Jitske Rijdinga. Maar dat zijn dan... Kleinere rollen. Uh, wat... nee, dat is... Hoe verhoudt deze rol zich tot die andere, al die andere dingen die je hebt gedaan? Waarom was uitgerekend deze rol zo belangrijk? Um, misschien ook wel omdat, omdat het een soort van gevoel of een kans is... om echt het gezin draaiende te houden. Kijken hoe dat werkt, hoe dat voelt. Dus ook op persoonlijk vlak heeft het natuurlijk veel bij me losgemaakt... Um, en, en ook eigenlijk wel het feit dat je vanaf aflevering 1... tot en met 9 een volledige lijn moet neer gaan zetten. Dus je moet, je moet iemand creëren... Die je niet gaat spelen, maar uh -huh. je, je, je bent diegene voor de aankomende periode. En dat, dat, tuurlijk, dat, had, ik ook bij de, dat had ik ook bij de verbouwing. Ik Kimmy vond ik hilarisch. En heb ik met. Een met, uh, nagelstiliste, was het? Ja, ja, ja, en een boef eerste klas. Ja. Maar. Nog even naar een ander aspect van zusjes, want ja. dat vergeten we bijna. Ja. Zusjes, zo heet het. Uh, twee zusjes, twee totaal verschillende meisjes. Ja. De oudste, VWO-leerling, heel verantwoordelijk, uh, door en door keurig. Ja. En de jongste geoot, uh, uh, onrustig. Heel. heel onrustig. En um, nou ja, goed, we gaan niet alles verklappen, maar twee tegenpolen. Ja. Nu ben jij zelf de middelste in het echt? Hè? Ja. De middelste van drie zussen. Ja. Wat is dat voor positie trouwens? De middelste van drie zussen? Um, ja, eigenlijk, eigenlijk wel een spannende positie omdat je iemand boven je hebt en ook ergens een voorbeeld bent voor wat daar beneden nog gaande is. Dus je hebt ook een soort van. Als, als, we, als we zeg maar de, de twee dochters naast elkaar hebben. dan was ik absoluut de jongste. Ik was, ik was absoluut de jongste. Zullen we even luisteren naar die twee? Ja, heel graag. Kijk, hier staat: Viewer under 16 smoke today. Het is echt een hele vette etage, met papa mama mag het, hè? Ja, en de vraag is, why is the government rushing through a new law now? Mids wij met z'n tweeën... Zorg maar eerst dat je slaagt. Why is the government rushing through a new law now? Ja, uh, weet ik veel. Mids wij met z'n tweeën. Op een hele grote etage. In Amsterdam. Ja, ze zijn hier samen huiswerk aan het maken. Ja. Mitsi en, uh, en Eefje. Ja. Met z'n tweeën. Ja. En um, wat legt dit bloot? Deze scène. Um, dat um, dat Mitsi. Gespeeld door uh, Charlie Chan Dagelet. Um, um, eigenlijk uh, fantastisch. Beide trouwens gespeeld. En uh, Eefje werd gespeeld door Chloe Lane is de, de, die oudste, Mitsie, uh, die wil eigenlijk alles. Omdat ze ziet wat er in vredesnaam aan de hand is met die jongste. Alles gaat mis. Altijd de kont tegen de krip. En dat, uh, dat zij zoiets heeft. Laat ik het dan maar goed doen. Want dan, dan maak ik het mijn ouders niet zo lastig. Mijn omgeving niet zo lastig. Dus uh, Eigenlijk volgens de regels leven. Mm -hmm. uh, wat wat ongelooflijk lief is... Van haar. En daarin herken ik het meest, eigenlijk mijn jongste zusje in. Arlette. En, en Eefje is, is iemand die toen ze dus nog thuis woonde... dan had ze het kader. Daar binnenin mag je gek doen. Maar nu is het kader weg. Dus die, die, is, die staat volledig op alles uittesten. Want er zijn, er, is, er zijn geen grenzen meer op dit moment. En hoe dat, dat natuurlijk zich uit. Dat, dat wordt behoorlijk spannend. Maar... Um, um, Je zus Arlette is het gelukkig uh, mee eens? Met jouw bespiegeling? Nou ja, want we, ik, heb natuurlijk, ik wilde persen dat mijn zusje mee was. Naar, uh, want mijn oudste zus was al eer, veel eerder al. Die woonde al op zichzelf. Ik heb bij haar toen gewoond. En dat was inderdaad een soort van Eefje moment. Jullie <laughs> maar, hebben ook samen hun huis gedeeld. Ja, Jullie gingen samen even, op kamers. Ja, ja, klopt. En daarna heb ik samen met mijn jongste zus. Met Arlette hebben we dus, uh, heb ik dus samen gewoond. Dat ging echt voorbeeldig, maar dat komt omdat Alette die zorgde weer voor het kader. Wat ik thuis dan ook weer had. Dus we hebben geen ruzie gehad, we waren beste vrienden en daar zijn we echt beste vriendinnen ook geworden. Mm -hmm. maar, Want jij was dus die Eefje, Wat Alette ook bevestigd? Ja. Uh, ja, dat het was het eerste wat ze en zei. Ja, dat was Alles uitproberen. Ja, en... de première, of na de première was het eerste wat ze zei. Dus van nou, het is wel duidelijk wie eventjes is. Terwijl hij het jongere zusje is en niet zo'n klein beetje jonger. Hoor. Nee, nee ze, is, nou, ze is twee jaar jonger en maar, maar twee jaar jonger. Ja, ze is twee jaar jonger en en uh, en inderdaad een man. En uh, en gaat binnenkort bevat ze van de tweede. Dus die, ik ben gewoon een laadbroeier van het gezin, uh, vrees ik. Nee, maar het is. Uh, uh, ja, zij, zij Allet, deed alles ook gewoon zelf. En, en ik gooide met mijn pet er gewoon heel vaak naar. Wel, wel uh, de richtlijn, ik wilde anserreus worden en daar helemaal voor gaan. Maar in andere dingen zo chaotisch. Ongelooflijk. En waar zat hem dat dan in? Uh, uh, prikkels. Ik, ik bijvoorbeeld deze studio's leeg, dat vind ik ideaal. Ik kan me gewoon focussen. Maar als er meerdere, meerdere mensen zouden zitten... die door elkaar praten of er is van alles aan de hand... gewoon alle... alle ik neem alles op. Dus snel het is, afgeleid. Het gaat, ja, ik ben heel snel afgeleid. En, um, en um, bijvoorbeeld... Een, en... en Ergens naar kijken en daar gaat de gedachte naartoe. Ik zie daar bijvoorbeeld een stoel staan. En, en hoe die vormgegeven is, vind ik al helemaal geweldig. Maar daar heb ik al helemaal een fantasiebeeld bij. En dan zie ik hier een piano staan. Dat ik ook bij mezelf denk, oh dat zou dat en dan dat kunnen. Dus het gaat alle kanten op. Mm -hmm. dus, en die en, dans zorgde ervoor dat je... Dat ik, dat ik een soort van focus had. Mm -hmm. Maar zodra ik dus niet danste, dan ging alles alle kanten op. Dat werd... Die, ja, echt dat ik, ik kon niet... Ik kon gewoon niet alles op een rij zetten. Tenzij iemand naast me zat, bijvoorbeeld Ale. Die zei: Oké, okay, ho, wat wil je hier? Wat zullen we dat doen? En pikte wat... je dat van je jongere zusje? Uh, ik, ja, ik vond het in het begin vond ik het wel moeilijk. totdat ze zei: Hallo, ik doe dit omdat ik van je hou. Hè? Nou, dat was meteen de genezing natuurlijk. Want dan, ja, wat kan ik daar nou op zeggen? Mm -hmm. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk als, als, als liefde van zussen. Ja, dat je voor elkaar staat. En dat je elkaar ook volledig accepteert hè, voor wie je bent. Dat, dat, in het leven doe je, je doet vaak wel uh, dingen om anderen te behagen. Maar om je werkelijk helemaal, helemaal vrij in jezelf te voelen... Dat, merk ik gewoon dat kan ik volledig met mijn zussen. En wat was het dan in die dans waar je dus aanvankelijk voor koos... Uh, dat je daar wel kon focussen? Dat dat het was wat jij wilde en niets anders? Uh, ik denk omdat mijn volledige fantasie... ik heb vanaf jongs af aan echt... mijn oma, mijn ouders hebben altijd gezegd... oh mijn die fantasie van jou. Kon ik verhalen verzinnen. Uh, als ik bijvoorbeeld een verhaal vertelde... werd het vroeger altijd tien keer mooier dan dat het was. Of tien keer heftiger dan dat het was. En mijn zusje was daarin... Het was sowieso heel geestig als je daarna terugkijkt. En als we daar ook samen over hebben. Zij corrigeerde me dan ook. Ja, zo ging het dus helemaal niet. Het ging gewoon zo. Stapje terug, erin, stapje terug. En dan, maar dan helemaal niet. Het ging zo. En of ik liet het gebeuren. Dat ik dan zei van... Oh ja, ja, dat is waar, zwaar. En dan pakte ik het op waar zij dan weer wilde beginnen. En eindigde het uiteindelijk toch nog... Zeg maar naar die olifant. En... Um, en dat, ja, dat, dat, is dan, dat is dan die, die dynamiek of hoe, dat, hoe, dat, hoe zoiets zo werkt. Of zo. Maar dat is geen dans wat je nu vertelt. Nee, maar het is wel die fantasiewereld. Mm -hmm. in, in mijn, in, als ik mocht dansen was, ook verhalen vertellen. Een wereld creëren. Dat vond ik het allermooiste aller wat je kan doen. Als je mensen mee kan nemen in, in een dans... of kan, uh, uh, kan emotioneren door wat je doet... of laat lachen of laat huilen of wat dan ook... Dat is waar ik helemaal warm van word. En dat ik denk, oh, dit is het mooiste wat er is. Het mooiste is, is uh, um, door, door iets wat jij doet... dat een ander daar een gevoel bij krijgt. Oh, bijvoorbeeld het, uh, nou, wat er net voorgedragen werd. Um, um, een stuk uit een boek dat mm -hmm. ik dan denk... oh, dit kan jij zo mooi. Moet je niet aan mij niet vragen om een stuk voor te lezen. Om, ik ben dyslectisch als de... Best. Dus het gaat van de hak op de dat tak. Is waarschijnlijk, ja, dat duurt altijd iets langer voordat ik de script helemaal volledig heb gelezen. Dat weten ze nu inmiddels wel. Maar als ik hem heb, dan heb ik hem goed. Huh. Alleen het is... Uh, dat vind ik dan heel... Dat, ja, dat, dat daar raak ik geroerd door. Als ik, als ik, als ik mensen dat zie, zie doen. In volle oprechtheid. Was het heel erg schakelen toen dat dansen dus geen mogelijkheid meer bleek? Omdat je na nou, die achterwaartse flikvlak uh, vreselijk uh, geblesseerd raakte... Uh, voor het toneel moest kiezen? Uh, ik vond het heel moeilijk, omdat het voelde bijna als een soort van landverraad. Ik ga, ik ga een stap overdoen. ik ga actrice worden. Oh, ga je actrice worden? Want je wil meer aandacht. En dit en... dacht ik, ja, dat wil ik. Wacht even, landverraad. En, uh... Nou, het, het, het voelde als een soort van. Als je, als je op de balletacademie zit, dan ben je volledig met dansen bezig. Dan bestaat geen andere wereld. En er gebeurde, overkwam mij dus dat, ik kreeg een ongeluk. Maar ik wilde niet stoppen. Ik wilde blijven verhalen vertellen. Maar hoe moet ik dat in vredesnaam doen? Uh, dat kwam door steun van mijn, van mijn docenten. Uh, Brunkuit Kuit uh, en Wil van der Meer. Dat waren... maken. Brun Kuit. Ja, en die, die, dat waren mijn docenten onder andere. En, en die zeiden van, alsjeblieft stop niet met verhalen vertellen. Ga daarmee door. En toen ben ik dat dus gaan doen. En dat, uh, Want hoe kijken dansers dan naar acteurs? Sommigen in die tijd hadden wel zoiets iets van... De, sommigen wilden me echt wel steunen. Die hadden zoiets van ga ervoor, ga ervoor. Uh -huh. Maar er waren ook sommigen die dan zoiets hadden van... Uh, wat denkt zij wel niet wie ze is? Oh, dan, uh, dan doet ze ineens een overstap of een, uh, uh, wil ze meer aandacht of zo. En dat heb ik best wel even mee in mijn maag gezeten, maar... Maar uiteindelijk hebben ze hartstikke gelijk. Want ik wil meer aandacht. Ik wil niet een van de, van de twintig dansers zijn op de achtergrond. Ik wil iemand zijn. Die waar ik zo hard voor heb geleerd. En geoefend. En, en tot uiting wil brengen. Daar wil ik aandacht voor hebben. Ja, en, hoe helder kan je zijn? Je wil gewoon meer aandacht. Ik wil meer punt. aandacht. Punt, en daarmee. Omdat als ik dat namelijk graag. Mag krijgen, dan kan ik dat namelijk ook voor mekaar krijgen om die geluk te laten staan. Dus Schreus, vanaf dat zondag te heel zien. blij mee. In zusjes om vijf voor zeven op uh, Nederland 3. Wat komt er op de tegel te staan? Oh ja, dan meld ik ondertussen even dat zo dadelijk uh, twee dingen uiteraard te horen is op deze zender. Alice de Bruin spreekt met oud-minister van Financiën en voormalig IMF-topman Johan Witteveen over onze economie en hoe we daarmee om moeten gaan. En Terence is heel diep aan het ja, nadenken. Ja, ik ben heel diep aan het nadenken. Uh... Je mag het ook eerst zeggen, hoor. Misschien is dat voor een dyslectische vrouw handig. Ja, dan ga ik straks ga ik het even opschrijven. En ik de, de redactie en iedereen even checken. Van, <lacht> is dat goed geschreven, mensen? Um, ik denk dat het... Um... Dat voor mij toch wel een soort van hoofdregel ook wel is... een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ja, het genieten en, en de humor van dingen inzien... en jezelf niet al te serieus nemen is het mooiste wat er is. Dank je wel, Terrence. Alsjeblieft. Dank, mevrouw Scheurs. Dit was aflevering 2700 en, en 15 Ja, zusjes, vanaf zondag om 5 voor 7 op Nederland 3. Wij zijn er morgen weer. Ja, wij zijn er morgen weer. Tot dan. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Vanaf 1 januari mogen Roemenen en ook Bulgaren... zonder werkvergunning in Nederland aan de slag. Ik denk... Dat vanaf 1 januari in Nederland overspoeld zal worden. De dijken staan op breken. Deze week, iedere werkdag tussen half tien en half elf in Karo. Goedemorgen Nederland. Ik hoop dat het nog even weg blijft. Help. Herman. Maar ik vrees het ergste. De Roemenen komen. Herman. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. <Zien> Koffiedrinkers kijken naar Nederland 1...